Federer stond in november 2012 voor het laatst op de hoogste plaats... van de mondiale tennisranglijst. Hij is met 36 jaar de oudste nummer 1 van de wereld... sinds de invoering van de wereldranglijst in 1973. Tot deze week was dat Andre Agassi die 33 was... toen hij de beste tennisser ter wereld was. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. De wind neemt verder af. Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen rustig weer met geregeld zon en weinig wind. En dan wordt het een graad of zeven.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 NPO Radio 1, EO NOS. Langs de lijn en omstreken met Lucella Carrasso en Herman Wechter. Welkom bij het laatste uur van langs de Lijn en Omstreken. We zijn er nog bijna 60 minuten met sport en ook nog met het nieuwsforum. Journalist Diewertje Kuipers en de hoofdredacteur Sheer Kuipers. En presentator Sander de Kramen buigen zich over de val van Halbe Zijlstra... en ook over het overlijden van Lubbers. Na half elf is voormalig schanspringer Jeroen Nikkel hier... om te praten over de Olympische finale bij het skispringen. Dat vindt morgen plaats. Maar voordat we al deze smakelijke ingrediënten gaan opdienen... eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, en dat was voor Nederland wel de gouden plak van Esme Visser. Zij werd Olympisch kampioen op de 5 kilometer. In Zuid-Korea versloeg zij onder meer Martina Sablikova. Na afloop kon de 22-jarige Visser het amper geloven. Nou, ja, ik zit niet te denken wat me allemaal... Maar goh, onder het Heinekenhuis en straks een medaille. En, uh... Met Olympisch kampioen, hè? Ja, he, joh. <laughs> Ongelooflijk. Voor Anouk van der Weijden waren de druiven zuur. Ze viel net buiten het podium en werd vierde. En u kon het even voor Tine al horen. VVV en FC Groningen hebben gelijk gespeeld. In Venlo werd het 1-1. Roger Federer is de nieuwe nummer 1 van de wereld. In Rotterdam versloeg hij op het ABN-Andro-toernooi... Robin Hazen in drie sets, 4-6, 6-1 en 6-1. Een record voor de Zwitser. Hij is de oudste nummer 1 van de wereld ooit. We hebben ook nog nieuws over uh, boogschutter Chef van den Berg. Want hij mag gaan aanleggen voor de wereldtitel. Hij versloeg in de halve finales de Australier Taylor Worth En in de finale wacht hem de Japanner Tomatsu... Minister Zelstra van Buitenlandse Zaken had waarschijnlijk niet veel andere keuzes dan op te stappen deze week toen de volkskrant naar buiten bracht dat hij had gelogen over zijn ontmoeting met president Poetin. Ik heb een gebeurtenis verteld alsof ik ter plekke was terwijl dat niet het geval was. Hoe betrouwbaar is Halbe Zijlstra sinds hij vanochtend in de Volkskrant... heeft toegegeven dat hij nooit aanwezig was in het buitenhuis van president Poetin? Ik vroeg, hoe kan het nou dat Van der Veer blijft volhouden dat je er niet bij was? En toen zei hij, omdat het klopt. Nu blijkt dat hij de uitspraken ook nog eens verkeerd heeft weergegeven... zegt de bron van de citaten oud-shell-topman Jeroen van der Veer in de Volkskrant. De minister van Buitenlandse Zaken kwam steeds verder in de problemen. Maar in de volle overtuiging dat Nederland een minister van Buitenlandse Zaken verdient... Excuse. Vanmiddag moest hij zich verantwoorden in de Tweede Kamer. Maar zover kwam het niet. Die boven elke twijfel verheven is. Zelstra gooide al voor het debat de handdoek in de ring. Ja, Dioertje, een emotionele Zelstra die zegt dat het de grootste fout in zijn politiek bestaan is... dat ja. lijkt me ook wel helder. Ja, toch? en ook een hele stomme fout. Dat is eigenlijk ook. Hè. Het doet een beetje denken aan, aan, aan grootspraak van iemand die graag bij de grote jongens wil horen. Hè. Want hij was destijds notabene nog raadslid in Utrecht. Dus je kan jou afvragen. Hè. Dat was ook wat Nathalie Wright en ook van de Volkskrant zijn. Dat was ook de reden waarom ze begon twijf, te twijfelen aan het verhaal. Want wat doet een Utrechtse raadslid in godsnaam bij, bij Poetin op visite? Want wat voor positie bevindt hij zich? en dat, dat is een beetje denk ik ook het treurige van, van zijn carrière. Deze toch wel een beetje roemruchte afgang. Maar ik denk wel terecht. Want zeker in een Tijd dat wij uh, ja, toch ook wel discussies hebben over nepnieuws... Uh, Russische beïnvloeding. Uh, zeker ook uh, D66-minister Orgrem... die graag ook nepnieuws wil gaan bestrijden. Daarin ook hè, de EU een rol wil toedichten. Ja, en dan wordt het wel heel erg pijnlijk als, als juist jij... Hè, binnen je eigen regering iemand hebt die zelf nepnieuws aan het verspreiden mm. is. En het vervelende is ook... je mobiliseert eigenlijk je eigen oppositie. Want je geeft Rusland ook gewoon een hele grote stok om je mee te slaan. En te zeggen van nou... De eerstvolgende keer dat wij hun gaan aanspreken op nepnieuws... Ja, dan hoeven ze alleen maar te zeggen, kijk eens naar je eigen minister. Ja, daar sta je dan. Dus ja. het is ook niet heel erg fijn voor Nederland uh, internationaal gezien. Dus terecht wat dat betreft, dat hij wel is afgetreden, ja. Sjeer Kuiper, hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Uh, maandag dacht zelfs kennelijk nog dat hij kon aanblijven. Toen stapte hij niet op. Dinsdag werd bekend dat uh, de weergave van wat, wat zijn bron had gezegd... over Poetin ook nog eens niet goed was... Uh, je ziet wel vaker, hè, bij, nou, ik vind het ook vooral vaak bij mannen die aan de macht zijn. Die komen in de problemen en dan weet ja. eigenlijk heel Nederland al dat ze weg zullen gaan. Alleen zij zelf nog niet. Had jij dat gevoel nu ook? En dan gaan ze uiteindelijk toch ja. weg. Ja en het heeft me verbaasd dat maandag niet anderen uh, met wie hij een coalitie vormt hem op, euh, voor, nou, op gevoelige wijze we hebben duidelijk gemaakt van Albe, we vinden je nog altijd een fijne vent en we hebben het goed gehad aan de formatietafel en uh, het, het ligt niet aan jou persoonlijk en we hebben allemaal wel eens een leugentje gemaakt uh, maar dit past niet bij je ambt. Oftewel, ik vind het wonderlijk dat de coalitiepartijen... dat die niet direct... Uh, kennelijk zitten ze elkaar dan toch een beetje aan te kijken... van wie durft het als eerste te zeggen. Want als, zeker als een van de kleinere coalitiepartijen... als eerste roept van... Uh, nou, Halber moet vertrekken. Ja, dan, dan kun je dat keihard terugkrijgen van, uh, van de baas. Want dat is de VVD toch altijd nog. Maar uh, zeker gezien de evidentie van de hele zaak. Omdat het, ik bedoel, dat de man, als de man ooit een keer iets had gelogen over iets wat binnen de Nederland speelde of binnen de VVD of weet ik wat niet al, of dat hij over zijn eigen jeugd een, een, een mooi sterk verhaal had verteld, of dat hij uiteindelijk toch niet uit Oosterwolde kwam, uit Wolvenga, weet ik veel, Dan was het anders geweest. Maar dit, dit. dit had zo nadrukkelijk, zo duidelijk consequenties voor zijn uh, mogelijkheid om nog te functioneren als minister van Buitenlandse Zaken, dat het me verwonderd heeft dat het een erdmaal geduurd heeft. En premier Rutte nam hem in eerste instantie ook in bescherming. Die zei ook in het debat later... ja, ik heb een inschattingsfout gemaakt... wat natuurlijk best wonderlijk is voor iemand die al zo lang aan de macht is... en zoveel ervaring heeft. Welk mechanisme is daar, denk je, bij Rutte gaande... dat hij dit niet goed heeft ingeschat? Poeh, dan gaan we weer de psychologie in. Nou, hou, hou het maar gewoon op het niveau van politieke kameraadschap... Van, van vriendschap die zo ver gaat dat je echt denkt van... kan ik, uh, kan ik dit... Uh... Ja, moet, moet die nou, zou die nou erg weg moeten om dit? Ja, maar, maar die, die me zo door dik en dun heb gesteund altijd. Uh, dit is de menselijke kant van de politiek die we zien hoor. Zowel bij Zelsa zelf als bij die anderen. Kijk, als dit een minister was geweest die uh, zeg maar van buiten uh, was binnengevlogen. Hè? Die pas nadat de formatie rond was, ineens. Hè, zoals ze met Kastje Hollengren aankwamen. Uh, ik kan me voorstellen dat een partij als de Christenunie of de CDA. geen enkele medogen hebben met Kasje Hollengren. Als daar iets misgaat. Die hebt zelfs tijdens de formatie nog gezegd: van nou, ik geloof niet dat het wat wordt hoor. Uh, maar Zuidza zat aan tafel. En, uh, en is iemand die ze ook al jaren kennen. En, als uh, fractievoorzitter veel werk opgeknapt natuurlijk. Exact, in een lastige coalitie ja. met de PvdA. Dus, dus op zich dat er dan enig medogen is. En, uh, en een neiging tot, tot menselijkheid, zwaar. Maar ik, uh, ik vind wel dat je moet leren uh, uh, ambt en mensen te, sche te scheiden. En je kunt hem uh, s'avonds erg het beste toewensen, uh, maar toch smiddag zeggen: van jij kunt dit ambt niet meer bekleden. Dat wisten we eigenlijk al meteen. We wisten kamer. allemaal meteen van dit, dit, dit kan niet zonder gevolgen blijven. Hij moet opstappen. Want uh, we zijn, laten we wel wezen, het lachertje van de klas geworden natuurlijk. Ik heb een, uh, ik heb een uh, nieuwslezer uit Rusland gezien op televisie. Die zei al van uh, hoeveel... Zullen de Nederlanders wel niet nog meer gelogen hebben de afgelopen jaren? Kijk eens even hoe erg ze liegen. Ja, hier wordt natuurlijk aan alle kanten gebruik en misbruik van gemaakt. Dus we zijn niet alleen het lachetje van de klas... maar we zijn ook gewoon in een heel lastig pakket gekomen. Noem, noem alleen al de MA17. MA ja, want jij noemt die reactie uit Rusland. Daar hebben we, hebben we geluid van. Laten we even kijken. SWEJ kan scandal. Rusland-Dijlstra oh, ja, ja. zet Nederland op zijn nummer... naar de fout van minister Zijlstra. Nu krijgt Nederland de fake-news-boomerang keihard terug. Ik denk zoals de meeste mensen geschokt... ...allereerst dat je zoiets doet. Dirk Sauer, je bent net terug uit Moskou, net geland. Zeker natuurlijk vanwege onze relatie met Rusland. Omdat het zo precair is op dit moment... ...omdat er zulke ingewikkelde dossiers liggen. Precies, we hebben zo'n moeilijke relatie met zo'n belangrijk land. Want Rusland en Nederland hebben heel veel met elkaar te maken en dat ligt allemaal heel erg ingewikkeld en dan zo dom bezig zijn. Ja, die uurtje, de, de naam Galba Seilstraa is veel genoemd in Scholbe uh, ja, Scholbezelstraat. Dat is ook de mooiste. <laughs> mm -hmm. ja, die wordt veel genoemd. Dit heeft natuurlijk ook wel consequenties. Dat is natuurlijk ook al wel gezegd voor de relatie en de manier waarop Rusland naar Nederland kijkt. Ja, zeker. Tegelijkertijd denk ik dat we ons niet al te veel zorgen moeten maken over wat de Russen op de lange termijn van ons vinden. Want het is ook een bekende tactiek. Hè. Tijdens de Koude Oorlog uh, staat deze tactiek al bekend als een whataboutism. Hè. Wat uh, wat van jij dan? Uh, wat er ook vaak gebeurde dat uh, de Amerikanen hadden bijvoorbeeld kritiek in de Oorlog. De Oorlog op de nou, toch wel niet zo fijne mensenrechten situatie in, in Rusland. En Rusland uh, diende de VS dan met repliek met de woorden: Ja, maar bij jullie mogen uh, jullie eigen burgers, waarmee ze Afro-Amerikanen bedoelden, niet eens stemmen. Dus wat ga je ons hier les lezen over? Je ziet ook heel vaak vanuit he, Russische propagandakanalen dat ze heel erg hameren op politiegeweld uh, bij Afro-Amerikanen. Dus ja, de Russen zijn altijd natuurlijk bezig om ook de zwakke punten om je te wijzen op de hypocrisie. We hebben enkele jaren geleden, geloof ik, nog ook een diplomatiek uh, akkefietje gehad. Met Rusland, vanwege uh, uh, de rol van, van de kinderbescherming, met een uithuisplaatsing van uh, een, uh, een kind bij een Russisch gezin. Wat net notabene daar in het parlement ook werd besproken en dus ook werd gepolitiseerd. Dus dat zal je altijd houden. Hè? Dus, ik denk dus dat in die zin. Ja, we moeten het ons... eigenlijk niet zoveel uit. Nou nee, dat niet. Je moet je natuurlijk wel bewust... je moet natuurlijk geen stok geven om mee te slaan. Je hoeft niet je eigen oppositie te mobiliseren. Dat moet je zeker niet doen. Uh, ik denk dat we ook zeker ook geloofwaardig moeten willen blijven als land. Dus ook zelf ook, uh, practice what you preach wat dat betreft. Tegelijkertijd denk ik van, uh, dat we ons niet uh, erin moeten vergissen... van ja, als dit het niet is... zouden ze ook wel wat anders hebben gevonden... Uh, om, om ons les mee te lezen. Dus wat dat betreft hoort... die strubbeling hoort natuurlijk ook een beetje... met de moeizame relatie die we op dit moment even hebben met ja, nou, nou was, um, als het even gaat over opvolgers. Rutte's uh, idee is dat de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken een heel klein ego moet hebben. Share, goed idee. <hijen> Ja, dat betekent wel dat mijn, uh, mijn kandidaat afvalt. Wie is dat dan? Nou, ik dacht van de week uh, Arend-Jan Boekenstein. Dat is nou iemand die nee, heeft... Dat, had, nee, dat gaat er dat niet worden. Die, ja. die, die, dat <tie <tie die, dat je kent zijn geschiedenis in de politiek. Exact, maar dat was dus iemand die acht stemmen. jaar geleden... over een topontmoeting iets zei wat zeer zeker ge met, gezegd was... en waar hij zeer zeker bij was geweest. de koningin Beatrix. Ja, daarom. Hij was een betrouwbare getuige van een bijeenkomst... die zeker had plaatsgevonden. En het was een groot buitenland kennen inderdaad, geen klein ego, dus valt af. Maar um, ik ben wel benieuwd, we hadden toen straks over screening... van hoe ga je inderdaad screenen of iemand nooit een fout heeft gemaakt in zijn leven? Uh, of nooit een leugentje hebt. Ik denk dat een hele hoop mensen, als ze heel diep nadenken... Uh, dat ze wel denken van, oei, als dat nou toch eens uit zou komen. Het schijnt Wat dat, is dat uh, bij jou dan? Uh, Sir Kink? Conan Doyle, dat is de, de schrijver van, van, uh, van James Holt. Die heeft ook. Of, weet uh, je. Uh, Sherlock Holmes. Die heeft ooit eens een keer een grap uitgehaald. dat hij naar een aantal mensen een brief stuurt, uh, stuurde. Uh, met alleen maar de woorden: Vlucht, alles is uitgekomen. <lacht> en dat de helft van die mensen inderdaad uh, gewoon in grote blinde paniek raakte. Ja, want okay. iedereen die daarover nagaat, die denken van: oh, als, als, als, als dat toch eens een keertje aan het licht zou komen maar heb jij dat dan ook? Zijn er dingen we, uh... Ja, maar ga ik nou nee, en nee. En aan de ja, kost, Weet je, Dit is volgens nou, om... mij voor de eerste keer dat dit ja. speelt... bij een minister van Buitenlandse Zaken. Dus ja, er wil... zijn natuurlijk genoeg kandidaten... Ik... bij wie dit totaal niet aan de hand is. Die hebben gelogen over topontmoetingen of wat dan ook. Nee, nee dat is ook zo. Ja. Toch? Ja. Zo, okay. Maar ik, maar ja. wil, maar, ja. ik wil maar wel benadrukken. De... Ja, Elke mensen nee, een smetje in verleden. Ja. Sander de Kramer, wie, wie, wie heb jij in het vizier? VVD het liefst wil die... Kleine ego moet lief zijn voor de ambtenaren. Ja, ik denk helemaal vechter. De moet je worden. Ja, ik kan niet sorry, anders. Druk, druk met radio. De radio, ja. denk je nooit meer aan politiek? Nee, ik ben ik heb een, een, een, een, een tijdje uh, politiek actief geweest. Maar wat, ik, wat mij nu opvat als ik dit zie. Dan denk ik, het is toch niet te geloven, je bouwt een carrière op. En het is echt, bedoel, uh, ja, iedereen ja. is het over eens het een domme fout. is. Maar één fout en alles ja. is weg. Ja. Ja. Nou is het Wie het al gaat er een... nog de politiek in? Dan? Ja, dat is ook zo. Maar dit is wel een hele grote fout hoor, dit. Oei, oei, oei. Nou, ik vind het juist ten aanzien van zijn verdiensten... en de carrière die oei. hij in de politiek heeft gehad... vind ik dit juist echt heel erg pijnlijk... dat het om zoiets relatiefs klein... dat heeft grote gevolgen, maar het is, ik zie het echt als een soort van ja, stoerdoenerij. Een anekdote steeds vaker vertellen, steeds ja. vaker vertellen, steeds meer vertrouwen erin krijgen... tot op een gegeven moment je ja, gewoon op het podium bij een congres staat. Ja, het is, het is, ja. Ik, ja, ik, je kunt niet meer terug. Precies, dat je kunt is, op een gegeven moment dus problemen. niet meer terug. Ja. Dus dan wordt de leugen te groot inderdaad. Dus ja, dat is, het is wel een heel pijnlijk iets... maar ik denk niet dat het, hij op een dag is wakker geworden... en dacht van zo... Laat ik nu eventjes gewoon een anekdote uit mijn duimzuigen op een congrespodium gaan vertellen. Van de nee. stij zou in een reclamespot tegen nu zeggen... al is de waarheid nog zo snel. Mm -hmm. <laughs> was, dat was uh, de ja, te ja, te leugen hè? Ja, Sander de Kamer. Er, er was uh, nog ander politiek nieuws natuurlijk deze week. De roevig politiek nieuws op persoonlijk vlak. Uh, Ruud Lubbers, die overleed. Waarschijnlijk ja. bent u volgende week premier van Nederland. Betekent dat dat een uh, jongensdroom werkelijkheid is geworden? Uh, nee, dat betekent het niet. Geen ideoloog, maar een pragmaticus. Lubbers stond voor zakelijke politiek. En een man die trots verkondigde dat hij Nederland een beetje saaier had gemaakt. Ik zal maar niet zeggen wat ik van mezelf denk, maar wat ik denk wat de mensen denken. Doortastend. Groot staatsman en moedig mens. Het waren geen makkelijke jaren, het was crisis. Ik zeg het met enige pijn, dat zit er voor het kabinet niet in. Lubbers greep keihard in om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Staatsman die Nederland uit diepe crisis leidde. Maar vervolgens ook Nederland internationale allure gegeven in de jaren negentig. Een man van groot statuur. Het taalgebruik van Lubbers, het Lubberiaans... doortunnelen en vermilderen, dat is Lubberiaans. En ik denk dat er nog wat mensen zullen zeggen... ja, maar het sociale gevoel, dat heeft toch een beetje gehaperd met al die harde maatregelen. Sierk, hoe herinner jij uh, Lubbers? Nou, in de eerste plaats als de, als de premier van de eerste persconferentie... die ik in Nieuwspoort meemaakte, als stagiair van Trouw in 1992... Nieuwe Kamer was er al wel, maar Nieuwe Nieuwsport niet. Dus dat was nog in het oude perscentrum. Uh, en ik begreep er toen niet zo heel veel van. Maar dat heb je ook als je begin als journalist uh, in Den Haag bent. Dan, dan moet er nog een hele hoop aan je geopenbaard worden. Dus ik, oh, ik herinner me eigenlijk meer gewoon van de jaren tachtig als, als schooljongen. Dat de, uh, het kruisrakettenbesluit. Hoe die daar gewoon voor, uh, voor 550.000 Nederlanders geloof ik uh, zijn verhaal stond te doen. En uiteindelijk toch een soort geniale truc heeft uitgehaald. Van we gaan ze alleen plaatsen als de Russen er niet meer hebben. En waar Rempel zegt het, uh, het hoeft er uiteindelijk niet. Want de, uh, want ging minderen. Uh, het was ook de, de, de hele tijd natuurlijk eentje van grote economische crisis. En uh, ik herinner dat omdat mijn broer die was wat ouder dan mij. Dus die kwam daar op de arbeidsmarkt. Uh, nou ja, jeugdwerkloosheid van hier tot, uh, tot Tokio. Dus heel moeilijk. Uh, ik geloof t, uh, meer dan 10% hypotheekrente in ieder geval. Je kun je nou nauwelijks meer eens bij voorstellen. Uh, dus, uh, dus hij is voor mij wel symbool van die tijd van de jaren tachtig. En als je goed nadenkt, dan denk je van ja, later werd het toch ook wel moeizaam in de 94, die overdracht van Brinkman. Toen was ik net wat verder gevorderd in de journalistiek. En toen dacht ik echt van, tjonge jonge, wat, uh, wat komt iemand zo triest aan zijn einde. Dat hij in 2010 notabene heeft bijgedragen aan de vorming van een kabinet CDA, VVD met de PVV. Terwijl je het idee had van, hij komt wel met een list waardoor het uiteindelijk niet kan. Maar het kon wel en het kabinet kwam er gewoon met gedoogsteun van Wilders. Volgens mij had hij dat helemaal niet gewild. Dus dat zijn ook, uh, ook herinneringen aan... De ja, duwtje Kuipers, ik denk dat het een beetje voor jouw tijd is, Lubbers. Ik ben hè? van 84, ja, inderdaad. Ja. Dus tot, toen ik tien was, toen, uh, toen trad hij pas af. En ja, en natuurlijk in, dat ik ook politicologie ging studeren... was met name wat ik altijd zo verbazingwekkend vond. Dat was eigenlijk, denk ik, ook het terug van uh, het laatste stukje van zijn carrière. Dat in 1992 het verdrag van Maastricht getekend. Uh, daarna geprobeerd bij de Europese Commissie aan de bak te komen, afgewezen. Daarna geprobeerd bij de NAVO aan de bak te komen. Door de Amerikanen afgewezen, want hij was toch iets te uitgesproken voor, de, voor wat... De Amerikanen, ondanks dat hij steun had van Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Ja, en toen een tijd, hele, hele tijd niks. En toen ineens was het de man die in billen kneep. Uh, en dat was het, in de tijd dat ik studeerde. Uh, dus, dus dat vond ik wel heel erg opvallend. Dat je he, van een minister van State, ja wanneer hoor je dan weer van hem als je studeert en bij een, uh, ja, toch wel een klein schandaaltje, een Puriteins-Amerikaans schandaaltje. Ja, en dat is eigenlijk, denk ik, ook wel weer tekenend voor uh, uh, ja, het beeld wat, wat ook bijvoorbeeld bijvoorbeeld van, uh, van Lubbers neerzet. Inderdaad, zijn ja, het, het einde van zijn carrière. Zowel de Nederlandse politiek als de internationale politiek. Sander de Kramer, jij, jij komt uit Rotterdam toch? Rotterdammer. Ja. En ja. Uh, Ruud Lubbers natuurlijk woonde daar ook. Ja. Ben je hem wel eens tegengekomen zeker, daar? Zeker, in de Ik de heb stad? hem ook uh, mogen interviewen. En dat, uh, dat was dus na zijn politieke carrière... Uh, ja. uh, sterker nog, zijn uh, de laatste jaren... dat hij zich heel erg hard maakte voor een groenere wereld. Hè? En heel erg... Ja. Uh, ons, uh, ons attendeerde op hoe goed Duitsland deed... In, op het gebied van duurzaamheid en uh, windenergie... en uh, zet je in voor een betere wereld. En dat deed hij heel gepassioneerd. En dat vond ik heel mooi, die bevlogenheid. Want hij was natuurlijk al behoorlijk op leeftijd. Maar hij had een enorme passie, een enorme bevlogenheid... om de wereld een stukje mooier te maken. En toen dacht ik wel eens van... ja zou hij misschien ook wel vroeger... Als hij natuurlijk ook wel een paar keer uitglijden zou hij misschien dan toch hebben gedacht. van nou, ik uh, ik, ik, ik, ik, ik, ga nu heel erg op de, op de goede tour, op de groene tour zitten. Weet je, dat merk je natuurlijk wel eens. Dat als mensen ouder worden, dat ze denken, oh, ik wil iets nalaten, hè, de legacy, ik wil, iets, ik wil ook iets. Ja, volgens mij voor was betere... hij daar toen hij premier was ook wel mee bezig, hoor, maar dan op een ander vlak. Ja. Nou, ja, maar hij was bijvoorbeeld ja, op het laatste particulier... Ja, ik, ik ben autogek, dus dat zijn mm. details die ik onthoud. Maar acht jaar geleden had hij al een elektrische VW Golf... op het moment dat particulieren dat eigenlijk nog niet konden aanschaffen... 75.000 euro. Hij heeft er twee keer een ongeluk mee gehad. Maar dus <lacht> om, me te, om me aan te geven, hij, hij was wel iemand die er dus ook persoonlijk die in investeerde. Die daar voor had, ja. ja. Goed, wij, uh, wij gaan naar de live muziek, want Awkward Eye, uh, Jure de Haan staat hier klaar. Je ging er even over nadenken of je een liefdesliedje ging spelen... Voor ons, of voor de luisteraar natuurlijk. Wat ja. ze, ga je doen? Nou, ik, ik denk dat ik toch uh, een liedje van een dominee doe. Een toch liedje al... van een dominee? Ja, het is, het is een liedje van Washington Phillips, een Texaanse dominee. En is dat een liefdesliedje? Uh, op... Nou, het heet A Mother's Last Words to Her Son. En anders ging ik Happiest Man at Your Funeral spelen... En dat kan als het op halve wordt betrokken, dan, dan valt het verkeerd. En als we het nu hebben, we hebben het net over ja, Lubbers. Dan ja. denk ik, ja, dat is toch niet helemaal het moment. Dus ik, moeder en ik... zoon. De liefde tussen moeder en zoon misschien. Ik, ja, de laatste of, woorden van een moeder oh. aan, aan de zoon... voordat hij de wereld intrekt vol, met wolven en dergelijke. Okay. Mooi. Ook ja. met hij. I never can forget the day. When my dear mother sweetly say You are leaving, my darling boy You always have been your mother's joy Now as you leave this world to roam You may not be able to get back home But remember Jesus, who lives on high, who's watching over you with a mighty eye. 'Cause the world is so full of all sin and woe and many sorrows everywhere you go now. Just remember Jesus, who's everywhere, You get in trouble now He'll meet you there Saving grace now. If you ever burn him, he'll make them light. He surely got you all in the right. Now, when I think of my mother, dear, and how often she did try to cheer. My one in my we're going astray, by saying, sun, except the way. Hoi. Dankjewel, Hoi. Awkward oh. Eye. Um, je nieuwe album is uh, pas uitgekomen, het heet KIT met Irek. Ja. En uh, ik zie op je website dat je zaterdag in Amsterdam optreedt in concerten. Volgende week in Haarlem in noord hend dus heel veel plezier. Ja, dankjewel. En dankjewel dat je hier was vanavond. Bedankt. Jullie bedankt. Wij gaan door met ons nieuwsforum. Ja, ga even kort, uh, kort <lacht> nog voor half elf een uh, veel te groot onderwerp bespreken. Maar ja, jij hebt van die dilemma's af en toe. Um, Diebertje Kuipers van Follow the Money is hier. Sjeer Kuipers van het Nederlands Dagblad en uh, schrijfjournalist Sander de Kramer. Om te praten nu over uh, het andere systeem voor donorregistratie... aangenomen door de Eerste Kamer deze week. Uh, Kantje Boord was het... Um, vanaf 2020 gaat het in als je, donor, uh, als, je als donor geregistreerd staat. Um, ja, tenzij je hebt aangegeven dat je het niet wil, ben je donor. Divertje Kuipers, ben jij voorstander van die nieuwe nee, wet? Nee, ik ben een gigantische tegenstander. Ik vind als het gaat om, om dit soort dingen... zeker om mijn uh, lichamelijke integriteit... wat toch wel, wat toch wel een hoog, goed uh, bezit van mezelf acht. It's mine to give, not yours to take, om het zo maar te zeggen. En wat met name het probleem met deze wet is, is... A, het ontneemt de mensen ook het recht om er te twijfelen. Want je weet het soms ook gewoon niet. Soms wil je er ook gewoon over nadenken. Dus je dwingt mensen tot het maken van een keuze. In het meest gunstige geval, want in het minder gunstige geval... zijn er ook mensen die niet te bereiken zijn. Hm. En dat betekent dus de facto, en het maakt niet uit... of het bij één iemand gebeurt of bij twintig mensen. Het blijft even erg, omdat het een principiële kwestie is. De mensen die je niet kunt bereiken, daar wordt dus voor gekozen. Dus hun lichamelijke integriteit wordt eigendom van de staat... zonder dat zij daar inspraak mee hebben. En alleen al omdat je die 100% garantie à la de stofzuiger niet kan geven... Is het, wat mij betreft, een vreselijke wet? Ja, ik vind die, het heel die, erg. Vind die ik stofzuiger, dit. Hè, die, dat, daar had Pia Dijk ja, ze het over. 100% garantie geef je alleen nog stofzuiger, juist vanwege deze vraag. Want je kan niet garanderen als staat dat je iedereen kan bereiken en dus ook niet iedereen in staat kan stellen om die keuze te maken. En zolang je dat niet kan geven... ja, sorry, maar dan moet je deze wet gewoon niet implementeren. Maar helaas, hij is er doorheen. Sander de Kramer, ben je het nee, daar mee eens? Ja, ik ben het uh, er helemaal mee eens. Ik, uh, ik vind het heel heftig dat het ons door de strot geduwd wordt. Hè, want dat is natuurlijk zo. Dat merk je natuurlijk ook aan de, aan, de, aan de reacties van mensen die donor waren... en dat ze dat nu niet meer zijn, omdat ze er tegen zijn... Dat, dat de staat daar beslissing over neemt. En dat kan ik heel goed begrijpen. Terwijl, ja. het Terwijl het doel juist uh, is, Kuiper... het doel is juist om meer donoren te krijgen. Want ja, jij, jij bent de, de, volgens de, mij daar ben ik wel heel voor, voor. orgaandonatie... Nou. Ik ben erg voor de, de orgaandonatie. En dat heeft ook te maken met hoe ik over mijn lichaam denk. Namelijk dat op het moment dat, uh, dat mijn, uh, mijn laatste adem uitblijft en mijn geest geweken is, dan is het, dan is het uh, stof tot stof. En dan, dan is het mijn lichaam niet meer. Dan, dan, dan, dan hecht ik er niet meer aan. Dan, uh, ik geloof in een eeuwig leven, maar daar, is mijn, daar heb ik dit lichaam niet voor nodig. Dat, dat wordt wel nieuw gemaakt, zeg maar. Maar uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, als ik die de bezwaren hier aan tafel weer hoor... dan heb ik dat, dan dan vind ik eigenlijk dat het niet had gekund, die wet. Waar ik wel moeite mee heb, is... ik weet bijvoorbeeld dat er... Uh, nou ja, ik, ik geef een christelijke krant uit... en ik weet, uh, we hebben er veel over geschreven. Ik weet dat er ook juist in christelijke kring... veel mensen hartstochtelijk voor, voorstander van deze wet waren. Desalniettemin hebben juist christelijke partijen... en blok tegengestemd. In ieder geval ChristenUnie en SGP. En binnen het CDA hebben er een paar voorgestemd. Dat is mijn inziens niet dus representatief voor de achterban... waar juist ook uh, wel degelijk stemmen. Maar Ik vind het goed dat bij een onderwerp als dit... dus juist uh, mensen echt vrij zijn om te stemmen. Dat al die fracties hun uh, fractiediscipline hebben losgelaten omdat daarin ook zichtbaar wordt de enorme diepe uh, ja, twijfel, kloof, uh, verschil van denken. dwars door alle ideologische lijnen heen. Die, die, en dan is, een, uh, dan is een uitslag uiteindelijk een, uh, ik zou haast, uh, een, een greep uit de chaos. En die valt in dit geval net uh, naar de meerderheid voor de wet uit. Geen donor? Jazeker. Ja, maar heb je getwijfeld toen je, toen je, toen je deze wet... heb je net als heel veel mensen toegedacht... van nou, misschien dat ik nou juist met donorko's nee, wil inleveren? Nee, helemaal niet. Dat zou ik een hele rare reactie vinden. Maar als, gebeurt uh, wel. Uh, ja, maar en, en, en die begrijp ik dus niet helemaal. Dat, we, de, het, dat is dan toch een beetje een, een daadstellen... om je, om je uh, frustratie te uiten, terwijl het zakelijk uh, beschouwt. Uh, natuurlijk heel raar is dat je altijd hebt gedacht... van ik wil mijn uh, organen wel afstaan... Uh, maar nu uh, doet mevrouw Dijkstra iets wat mij niet zint... en nu ga, uh, nu, nu, nu ga ik dat blokkeren, mm. dat ik ga jullie samen. bedanken voor okay. uh, jullie bijdrage aan het vanavond. Uh, Dietje Kuipers, Sander de Kramer, Dankjewel. Sheer Kuiper, hartelijk bedankt Dag voor bedankt. jullie aanwezigheid. Vanavond. NPO Radio 1. Het is uh, half elf geweest. Tijd voor het nieuws, Ewoud de Jong. In het onderzoek naar inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen... heeft speciaal aanklager Robert Mueller... 13 Russen en drie Russische organisaties aangeklaagd. Ze zouden al in 2014 zijn begonnen... en probeerden via sociale media de publieke opinie te beïnvloeden... om het wantrouwen te wekken in de politiek en de presidentskandidaten. De nieuwe Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa wil de herverdeling van land versnellen. Desnoods wordt land zonder compensatie van witte boeren afgenomen, zei hij. De ongelijke verdeling van land is een erfenis van de apartheid in Zuid-Afrika. De FBI erkent dat er geen onderzoek is gedaan na een tip over de man die woensdag 17 mensen doodschoot op een school in Florida. En dat had wel moeten gebeuren, zegt de FBI. Een bekende van de 19-jarige Nicholas Cruz kwam vorige maand met de tip dat Cruz vuurwapens had, mensen wilde doden en verontrustende berichten verspreiden via sociale media. Prinses Amalia gaat niet naar China om daar haar middelbare school af te maken. Dat heeft haar vader, koning Willem-Alexander, gezegd. Totale onzin, noemde hij het bericht van de Telegraaf daarover. Volgens hem heeft Amalia er smakelijk om gelachen. Langs de lijn en Omstreken. Nog een klein half uurtje zijn we er met sport. Uh, morgen de finale van het skispringen op de Grote Schans. Het is een sport die uh, veel mensen vooral associëren met nieuwjaarsdag. Want dan zien we het vier schansen toernooi. In de studio hebben we vanavond een Nederlander die aan die wedstrijd in Garmisch Partenkirchen heeft meegedaan. Jeroen Nikkel wordt geboren in 1980, één dag voor kerst. Eind jaren 90 maakt hij deel uit van een lichting talentvolle Nederlandse skispringers. Schansspringen werd in het verleden wel eens in verband gebracht met de naam Gerrit-Jan Konijnenberg. Maar toen hij het in 1992 voor gezien hield, werd het stil rond het Nederlandse skispringen. Sinds kort hebben Jeroen Nikkel en Niels de Groots daar weer verandering in gebracht. Zij willen bereiken wat Konijnenberg nooit is gelukt. Meedoen aan de Olympische Spelen. We zijn dit jaar al heel ver gekomen de eerste keer in de World Cup gestart en ons überhaupt gekwalificeerd daarvoor. En uh, ik denk dat je daar toch zeker wel talent voor nodig hebt. Onder leiding van de Duitse coach Horst Tielman kwalificeren ze zich voor grote wedstrijden. Nikkel springt in 2000 mee in de bekendste wedstrijd van allemaal, Garmisch Partenkirche. Onderdeel van de Vierschansen-tournee. Dan dus Jeroen Nikkel. De eerste Nederlander die dus meedoet aan deze grote wedstrijd. De linkerste evenweg. 97 meter. Het doel is deelname aan de Olympische Spelen. Maar dat doel wordt nooit gehaald. Na het seizoen 2002-2003 is het klaar. En stopt Nikkel met skispringen. En nu is hij hier. Welkom Jeroen Nikkel. Goedenavond. Dank je wel. Ja, dat is alweer een tijdje geleden dat we jou hoorden. 2001, tenminste in dit fragment. Denk je er nog vaak aan terug aan die tijd? Nou, elk jaar bij de wedstrijden kijk ik natuurlijk wel even met bijzondere aandacht naar die wedstrijd in Garmisch. Ja, op, op Nieuwjaarsdag. Ja. Ja, en en dan ga ik, blijf je daarvoor thuis voor die wedstrijd? Ja, als het kan uh, natuurlijk. En, maar ik kijk best wel veel uh, sportwedstrijden nog van skispringen. Ja, het blijft toch interesse wekken. Dus uh, hartstikke leuk. Wat ontzettend nieuwsgierig naar ben, Joen, is hoe kom je op het idee om met deze sport te beginnen? Ja, nou, voor mij was het meer uh, toeval dan uh, echt een vooraf uh, bepaald idee. Ik had wel wat skiervaring. Ik heb met mijn ouders uh, veel geskiet vanaf jongs af aan. Maar vanaf uh, de Nederlandse Skivereniging was er toen een talentendag... waar ik een keer aan meedeed. Op mijn elf jaar... En uh, toen kwam ik door en toen uh, ben ik steeds ingerold en steeds verder. Want Wat gebeurde er dan op die talentendag? Want dat was voor skiën of was dat ook voor springen? Het was voor skiën en voor Noordse sporten. En uh, dat is een klein schansje in Soesterberg. En daar lieten, uh, lieten ze ons af om te kijken of je er een beetje uh, talent voor hebt. En toen ging je voor het eerst van je leven van een schans, klein schansje af? En was je gelijk verkocht? Ja, ik vond het wel heel spannend. En Wat is er zo leuk aan? Nou ja, steeds de uitdaging om verder te komen. En uh, in het begin weet je het ook niet zo goed, maar later dan leer je de sport kennen... en uh, steeds uh, spring je verder. En dat is natuurlijk uh, ja, de, de kick die er ook wel een beetje bij hoort. En je hebt het nu over talent. Toen in dat interview zei je ook... je moet er wel talent voor hebben. Wat moet je in huis hebben om een goede... ja, je moet lef hebben, hè? Dat sowieso als je die trans ziet. Ja. Het lijkt altijd makkelijk op tv... maar dat is het echt niet als je me in het echt ziet staan. Uh, wat moet je voor talent hebben... Nou, je moet gewoon uh, fysiek gewoon, uh, redelijk uh, sterk zijn. Uh, maar ook uh, niet zwaar gebouwd. Dus je moet uh, uh, in, Tijdens de sportcarrière was ik nog wel wat lichter dan nu. En je ziet ook de jongens uh, goed afgetraind. Maar veel supplessen. Het zijn uh, afstanden die uh, springt. En uh, het is een moment dat je met 90 km per uur uh, naar beneden gaat. Dan moet je in een paar tien uh, van de seconden je afsprong maken. Uh, dus dat zijn echt allemaal fijngevoelige uh, momenten. En daar heb je dus... Uh, ja, die enorme training voor nodig. En hoe oefen je dat? Want je gaat natuurlijk steeds verder. Ga, ga je, leg je de lat letterlijk dan steeds hoger, dus dat je van steeds hogere afstand naar beneden roetst. Ja, als het dus goed gaat op een kleinere schans, dan kun je steeds naar een grotere schans. Wel onder begeleiding en natuurlijk, uh, het is geen hobbysport, dus je moet het wel echt uh, volledig doen. Uh, want uh, ja, de gevaren zijn natuurlijk groot als je met uh, 90 km per uur naar beneden gaat. Maar hoe doe je dat dan? Ik bedoel, uh, in, in Nederland kan je op elke straathoek heb je een tennisbaan of een voetbalveldje. Maar waar, waar, waar, waar trainde je dan? Nou, heel veel in het buitenland uiteraard, want daar staan de schansen. De dichtstbijzijnde schans is in Sauerland, maar dat is maar een kleine schans. Daar kan je een bepaalde leeftijd nog trainen. En daarna dan, uh, moet je gewoon verder reizen en dan wedstrijden meedoen. Dus uh, dan volg je gewoon een, een ritme van wedstrijd, training. En, en er zijn dus niet veel Nederlanders die in dat circuit opdoken. Hoe werd jij ontvangen tussen al die Duitsers en Nooren... en Zwitsers en Oostenrijkers? Nou, eigenlijk wel heel goed, hoor. Want uh, zeker in die tijd was het nog wat compacter. Het is steeds professioneler geworden. Dat ja, uh, jij in die tijd van, hoe heette die, Eddie de Eagle, of niet? Nee, dat was daarna. Oh, dat, dat kwam dat erna. daarna, oké. Okay. Ja. Ja. Maar goed, dat was ook leuk geweest natuurlijk als je erbij <laughs> ja. was geweest. Maar dat is uh, Konijnenberg, die we net hoorden in de intro. Die uh, heeft samen met uh, Eddie de Eagle gesprongen. ja. ja. Uh, wij zijn uh, nou ja, met een uh, wat kleine groepje iets later begonnen. En uh, nou ja, dat was de eerste stap richting die grotere wedstrijden. En Garmisch was voor mij dan echt een mooi hoogtepunt daarin. Ja, want die Olympische Spelen hè, waar het net over ging uh, in het begin... ja, die heb je niet gehaald. Nee, helaas niet. Nee, dat was natuurlijk wel het doel. Uh, Salt Lake City 2002, daar heb ik telkens uh, de lat voor gelegd. Maar dat bleek dus uh, niet, uh, niet haalbaar. Uh, waar, individueel waarom... als ook als team... Uh, ja. Is dat niet gelukt? Want waar ontbrak het aan? Nou, je moet dus gewoon echt uh, bij de beste 15 uh, horen. of meerdere keren bij de beste 10 hebben ge ben geëindigd. Maar uh, ja, voor ski springen is dat toch best wel een zware limiet. Ja, een lat. enorme limiet. Ja, ja. Is dat nog steeds zo streng? Dat is nog steeds. En je ziet het bij andere sporten ook. Bij het snowboarden bijvoorbeeld. Het is toch best wel lastig. Uh, we zagen vandaag Kimberly Bos die eigenlijk niet geplaatst was... maar door, uh, doordat er een Russische atleet afviel... toch mocht. En nu uh, 9 staat. Dus, bedoel, dus de kans dat er iets fantastisch uitkomt... is natuurlijk ook leuk als je er wel eerst heen mag. Uh, had, dus, had dat er, ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar had jij zelf het gevoel toen dat dat er best had ingezeten? Nou, de, ja, de jaren daarvoor en de aanloop naar. Maar het jaar van Salt Lake City was ik ook niet in vorm. Dus dat was ook niet gerecht, gerechtvaardigd geweest. Maar ja, het was er absoluut een doel, maar niet, ja. uh, niet gehaald. Nee, klopt. N nou, zei je het net zelf al: je gaat met 90 km per uur. Je hebt een snelheid van 90 km per uur. Je hebt een fractie van een seconde om weer af te zetten. Het uh, ver ver ver verbaast me altijd dat het zo vaak goed gaat. Het moet bij jou ook wel eens fout gaan zijn. Ja, helaas ook uh, fout gaan. Ja, je maakt uh, 300 sprongen per jaar. Dus het gaat om een keer fout. Of het nou ligt aan je eigen afsprong, uh, of stabiele houding, of dat er gewoon een windvlaag. Ja. Uh, Langs langskomt die negatief is voor je. Uh, ja, helaas uh, heeft het voor mij ook geleid tot een paar vallen. En ook wel blessures. Maar je ziet het bij de aller, allerbeste zelfs uh, langskomen. Hm. Wat, wat, wat, was jouw blessure, wat is de ergste blessure die je hebt opgelopen door deze sport? Nou, bij, bij mij de ergste was misschien uh, mijn elleboogblessure die ik uh, heb gehad. Waardoor ik uh, toch wel ruim een half jaar uit uh, ritme was. Uh, maar ja, bijvoorbeeld uh, Thomas Morgenstern, die, uh, die op zijn 23e gestopt is ook... heeft goud gehaald op de Olympische Spelen. Hij heeft ook gewoon mega valpartijen meegemaakt... die, uh, nou, die toch he hebben geleid tot, zijn, uh, tot uh, ja. zijn stop. Zijn er, als we even naar het nu gaan... Uh, straks de Olympische Spelen in Zuid-Korea... maar zijn er Nederlanders die nu tegen die sub die tegen de top aan zitten, die in de subtop zitten? Nee, op dit moment helaas niet. De uh, laatste springer was Lars Antonius, Antonissen. En uh, die heeft... Uh uh, echt best wel goed uh, meegedaan, ook in, uh, in Oslo in de World Cup-wedstrijden. Uh, helaas is hij dus ook al gestopt. Uh, en waar komt dat door, dat er geen nieuw talent doorkomt? Misschien te ontbreken ook van, van voorbeelden? Of hoe, hoe komt dit? Ja, en faciliteiten natuurlijk. Het, het vraagt nogal wat om heel veel in het buitenland uh, te reizen. En er moet natuurlijk een actief programma dan zijn vanuit de Nederlandse ski-vereniging om dat uh, op te starten. Uh, dus al, allebei uh, die factoren die moeten er zijn uh, maar het legt niet weg dat het in de toekomst nog een keer uh, langskomt want uh, skisprings uit Nederland zou net zo goed kunnen ja. even naar de Olympische Spelen begin deze week werd er vanaf de normale Schans gesprongen de grote topfavoriet was de Olympische kampioen Camille Stoch hij won begin dit jaar alle wedstrijden van het vier toernooi hoe deed hij het? Ja, hij uh, viel een beetje tegen. Uh, hij is net buiten het podium beland, uh, vierde plaats. En hij uh, nou ja, had toch wel meer gehoopt. Ook Olympisch uh, kampioen van de voorgaande Spelen. Uh, dus uh, dat was een beetje teleurstellend. Maar dat was ook de kleine schans. De grote schans ligt hem duidelijk beter... omdat hij echt wel uh, goede vliegcapaciteiten heeft. Heeft hij ook laten zien tijdens de toernooi dat hij met spanning goed om kan gaan. Ja, uh, dus voor Grootschans uh, is hij zeker favoriet. Ja, En de wind is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Want dat was de afgelopen weekend echt uh, nou, niet prettig. Ook een aantal favorieten ja. heeft daar heel veel last van gehad. Hoe is dat morgen? Volg jij die weersvoorspellingen? Ja, volgens mij is het een beetje zoals vandaag. Uh, het was wel winderig, maar het was niet zo ergens bij de kleine schans. Dus ik hoop dat dat zo, uh, zo is. Gelukkig zijn er wel regels inmiddels die daarin een beetje helpen. Uh, de, de windfactor uh, speelt een rol. Dus als je goede wind hebt, uh, krijg je aftrek. Als ja, je slechte wind hebt, krijg je uh, compensatiepunten. Uh, dus dat helpt wel. Maar als je er dus zoals Simon Arman in de kleine schans vijf keer op en neer van die balk moet. Uh, dat vergt natuurlijk wel het uit. Ja, dat van was je. de Olympische kampioen van Salt Lake City en Vancouver. Hè? Klopt. Ja, ja, ja En die moest hij steeds weer opnieuw uh, naar beneden. He, zeker. En uh, hij heeft het toch wel heel goed gedaan hoor. Uh, hij eindigde op de elfde plaats. Maar uh, voor, de, um, voor de wedstrijden nu de kwalificatie, hij heeft hij ook 140 meter gesprongen vandaag. Dus het uh, laat wel zien dat hij nog steeds uh, in vorm is. Dus toch moet zo opletten, hij. En wie nog meer voor de mensen die morgen gaan kijken? Ja, de Duitsers uh, hebben twee favorieten. Uh, in ieder geval Wellinger, die ook uh, goud heeft gepakt op de kleine schans. Uh, en dan hebben we natuurlijk nog twee noren die een grote rol spelen. Uh, uh, dat is uh, Johansson en, uh, en Tanden. Die hebben allebei uh, al hele goede resultaten laten zien. En vooral op de grote schans uh, zijn die uh, erg goed. Jeroen Nikkel, leuk dat we jou weer een keer gehoord hebben na al die tijd. Dankjewel. En uh, dank je wel en veel plezier met het kijken naar uh, het springen van de grote schans morgen dankjewel. in Zuid-Korea. Ik heb er zin in. Dank je wel. Veel van de oranje fans in Zuid-Korea zaten vanmiddag in de schaatshal om Smee Visser kampioen te zien worden. Toch gingen er ook een paar naar de bobsleebaan. Daar kwam Kimberly Bos in actie. De eerste Nederlandse ooit die meedoet aan de Spelen op het onderdeel Skeleton. Oh, Hoi, ik uh, hoorde hier heel hard Holland zojuist. Ja, dat klopt. We staan hier te kijken voor Kimberly. Ja, uiteraard. Want dat is het grote moment. Er wordt hier geschiedenis geschreven vandaag. Hè? Ja, dat klopt. De eerste, uh, überhaupt denk ik, die naar gaat aan Van de Rode Baan. Ook de eerste dame, volgens mij. En wat mogen we verwachten, denkt u, meneer? Ik denk dat ze heel erg trots mag zijn als ze top 10 haalt. En ik denk dat dat ook wel reëel is, dat dat mogelijk moet zijn. Ja, tot tien. Uh, vorig jaar was het natuurlijk derde. Maar ik, wat ik al begreep, op de baan was toch weer anders. De bocht was weer anders. We hebben de niet zoveel veel van, van al die snelheden. Maar uh, ja, met tot tien mag ze heel erg tevreden zijn, denk ik. Uh. Nou, en we staan pole position bij de start? Klopt, pole position. Pole. En, uh, we gaan zo beginnen, denk ik. En nog uh, negen minuutjes. Dus uh, we hebben er zin in. Ja, En dan neem ik aan dat, er dadelijk, uh, dat Kimberly wel even vooruit geschreeuwd wordt door jullie. Zeker. We hebben De poster hangt hier, hè? De, uh, hangt hier al. Uh. Oh ja, de frek zegt, die hangt hier aan de reling. Eh, wat, wat staat erop? j supporters of uh, team NL. en uh, maak jezelf proud. We are the uh, are. We zijn al trots dat ze er hier is. En hoe zit het met die DJ? Uh, welk plaatje hoort er dan eigenlijk bij uh, Kimberly? We are the champions. vooruit, van Queen. Bos. Kom, hey! Op die vlag omhoog. Raf oh Kimberly. Volgens mij is het koud hoor. Ze heeft het koud. Ze houdt die jas zo lang mogelijk aan. Het wordt steeds kouder vanavond. Kom op Kimberly! Ik zet uh, We Are The Champions van klaar. Ja, die zetten we eronder vast. Kom op Kimberly! Kom op, kom op, kom Kimberly! Kimberly, ik weet niet of je het gehoord hebt, we stonden bij de start van jouw eerste run. Bij de start met een aantal Nederlanders, die hebben jou even vooruit geschreeuwd, heb je ze gehoord? Als ik aan het rennen ben niet meer, maar voor de start heb ik wel een aantal mensen gehoord, ja. En Kijken naar de starttijd, 5 15 dat is uh, een 1 fractie 100. Hey! Zit wel in rood. Mijn start was wel, uh, wel daar ben ik wel tevreden over, zeker. Ja. En nu blijft het de vraag of ze natuurlijk uh, geen fouten maakt, dat gaat lopen goed. De eerste run was, uh, was redelijk, ik ben wel tevreden toen ik beneden kwam. Er zaten wat kleine foutjes in, maar geen grote gekkigheden, dus uh, ja, eigenlijk heel goed. En dan vind je jezelf terug op de 8e plaats. Dat is mooi lijkt me. Ja, ja ik stond gedeeld de achtste, geloof ik. e maar ja. Ja, dat was, uh, ja, daar was ik heel blij mee. En dan is ze bijna bij de finish en de 67, ja, 67, 8e, plaats. 8e, plaats. 8e plaats. Blijst er voor die Belgische, dat is dan maar het idee. Wat ze winnen winnaar van de lage landen, maar wel goed gedaan van het. Top gedaan. Goede start. Geef hoop voor de volgende iets. Nu een goede start, ook een goede run. Eén foutje, dus uh, wat, wat minder foutjes dan de vorige run. Alleen iets groter, dus uiteindelijk ongeveer dezelfde tijd geloof ik. Dus, uh... ja, precies, even dat kantje geraakt hè? Ja, maar ja, weet je, soms gebeurt dat. <laughs> soms gebeurt dat. En toch een snellere tijd dan in de eerste run. Ja, maar de rest van de run is beter. Dus uh, ja, één kantje raken of een geen kantjes raken... maar wel hier en daar een foutje maken kan soms meer kosten. Uh, als je voor jezelf kijkt, wat zijn de dingen die beter kunnen? Ja, nee, de lijn net iets veranderen. Het is, al, het is heel tricky, want er is maar een hele kleine opening waar je doorheen kan. En de eerste run heb ik het net wel weten te vinden, door een klein beetje bij te sturen. De tweede run, ja, was er gewoon geen mogelijkheid om dat te doen. Dus uh, ja, video kijken en morgen kijken hoe we het uh, anders gaan doen. Is dat gewoon een beetje gaandeweg die baan steeds meer aanvoelen? Ja, je hoort steeds beter in en het is natuurlijk toch iets anders, andere omstandigheden. We zijn slechts avonds, dus ja, komt wel. Ja, wat maakt dat het anders? Het licht en zo? Het ligt wel mee, het ligt dus heel goed op de baan, maar gewoon weersomstandigheden. Het is wat kouder, het is, uh, het is toch donker om, om de baan heen. Het maakt het ijs uh, ook wat anders, omdat het gewoon een ander temperatuurschil is met de buiten, met de omgevingstemperatuur. Dus ja. het is blij, hè? Het is ja, blij. Zag je er kijken? Dat is, dat is nou leuk, het is gewoon blij. Nou, ze mag ook blij zijn, toch? Ze heeft uh, niet echt hele grote fouten gemaakt, toch super gedaan, absoluut leuk. Goed zo. Dan uh, is er vanavond ook gevoetbald. VVV en FC Groningen speelden tegen elkaar. In de venloze koel hebben zij de punten gedeeld. De opening was voor de thuisploeg, die van Maurice Stijn. De trainer hoort u in gesprek met Filip Koken. Ik kan me voorstellen dat je uiteindelijk wel kan leven met zo'n gelijkspel. Maar toch, na 10, 12 minuten had je met 3-0 voor kunnen staan. Ja, dat was ook uh, het idee van deze wedstrijd. Wij uh, we moesten wat schuiven. We missen twee centrale verdedigers. Dus uh, ja, we hebben heel bewust voor gekozen met. Uh... Met, met, met drie verdedigers. Middenvelder ertussen. En uh, Leemans als meest controlerende uh, verdediger. Ja, ik snap die analyses allemaal wel. Maar, maar, maar na 30 seconden heb je een kans. Na anderhalf minuut scoor je wel Groningen nog niet eens aan de bal geweest. Nee, maar, ja, dat wilde ik ook uitleggen. Dat heeft ermee te maken dat wij de eerste. Of, uh, met, dat we met vijf aanvallers starten in die wedstrijd. Dus wij wisten uh, of dachten te weten dat Groningen toch uh, ja, het moeilijk heeft. Hè. Die pakken niet zo heel veel punten. Hadden nog niet gewonnen na de winterstop. Nou, dan kun je wel voor een behoudende tactiek. Maar wij wilden juist proberen Groningen te overvleugelen... in die eerste tien minuten. Ja, dat is gelukt. Alleen uiteindelijk levert het één doelpunt op. Waar we overigens blij mee waren. Maar ja, uh, schiet je er twee in of misschien wel drie wat gekund had... Ja, dan had je waarschijnlijk Groningen geknakt op dat moment. En daarna laat je het liggen en komen zij weer terug in de wedstrijd. Ja, dat was de trainer van VVV, Maurice Stijn. Groningen knakte dus niet, maar begon op zijn zacht gezegd... Wel behoorlijk beroerd in de wedstrijd. Keeper en aanvoerder Sergio Pat voorkwam dat het al na tien minuten beslist was. Filip Koken ging ook even met hem praten. Waarom beginnen jullie de wedstrijd pas na tien minuten? Ja, dat vroeg ik me ook wel eens af. af. Na tien minuten dacht ik echt van, dat wordt een hele moeilijke, moeilijke avond. Maar uiteindelijk hebben we ons toch goed teruggeknokt en domineren we denk ik wel grotendeels de wedstrijd, vooral de tweede helft. Ja, en op het laatste moment uh, krijgen, krijgen we eigenlijk de eerste kans van de tweede helft... die, uh, die nog van richting wordt veranderd, maar uh, overgrotendeels hebben we wel de, de wedstrijd gedomineerd. Dus uh, van dat opzicht ben ik tevreden. Want na anderhalve minuut komen jullie op achterstand. Daarna moet jij nog een redding verrichten met uh, je linkervoet. Als je dat niet doet, zijn je 2-0 achter en dan, denk ik, dan zakt heel Groningen nu door zijn hoeven. Ja, maar gelukkig staat de keeper om een bal ook eens tegen zijn voet aan te krijgen... en uh, dat, uh, dat gebeurde daar eigenlijk. Dus... Uh... Dan ben ik blij dat ik zo het team kon helpen. Maar uiteindelijk kan ik ze niet scoren en kan ik ook niet de wedstrijd gaan domineren. En dat hebben het team gedaan. Uh, goede goal, denk ik, van ons. En uh, ja, vooral hoe we daarna uh, het initiatief hier hebben genomen. Dat is iets om, uh, om trots op te zijn. En uh, ja, na een rumoerige periode is het wel eens goed om juist de positieve dingen te benoemen. Die neemt uh, keeper Sergio Pat in ieder geval mee naar huis van die wedstrijd van FC Groningen tegen VVV. Morgen is er weer een short track dag op de Olympische Spelen. Bij de vrouwen staat de 1500 meter op het programma. Met twee Nederlandse deelnemers. Suzanne Schulting en Jorien de Mors. Twee schaatsers die emotioneel gezien. een totaal verschillend Olympisch toernooi beleven. Waar de Mors de euforie nog voelt. van haar gouden medaille op de lange baan. bestonden de spelen voor Schulting vooralsnog. vooral uit teleurstellingen. Oh, wat wil Suzanne Schulting graag? Jorien Termos. Allebei vormen ze het gezicht van shorttrack in Nederland. Zij was het in het verleden. De vrouw die goud won op de lange baan. Hier is de Mors binnen in. 1.1356. Ja! En hier op het ijs haar laatste kunstje wil laten zien. Individueel in ieder geval morgen op de 1500 meter. Met dat gouden gevoel dus. Nou vind ik het een beetje lastig. Uh, ik denk dat ik wel hier gewoon weer met een nieuw doel sta. Tuurlijk ben ik uh, nog heel blij met, me, met mijn gouden medaille. Maar uh, ook wel heel gefocust alweer vanmorgen. Dus daar, in die zin is het ook weer niet heel moeilijk om de knop om te zetten... omdat je ja, toch ook wel voor een ander doel nog wil strijden. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat je mentaal... dat, dat lekkere gevoel van het goud wel meeneemt hier dat short -track ijs op. Nou, het geeft zeker een boost natuurlijk. Alleen uh, short -track is natuurlijk wel een heel ander spelletje dan lange baan. Het geeft gewoon veel vertrouwen dat het fysiek goed zit. Alleen nu nog de juiste tactische keuzes. En wat is Jorien Ter vreselijk goed als ze fit is. Dat vertrouwen dat het fysiek goed is, dat neem je dus wel mee naar dat short ijs Ja, tuurlijk. Uiteindelijk is het hetzelfde lichaam. Uh, en uh, ja, dat is gewoon sterk en ik rij goed, dus dat neem ik zeker mee. Zij... Nee! Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wat is dit nou toch? ...is de grote belofte. Maar ze heeft nog helemaal niks. Uitgeschakeld individueel op de 500 meter. Uitgeschakeld met de relayploeg. Zij moet dus die teleurstelling achter zich laten. Oh ja, daar, was ik, uh, daar ben ik zeker al van hersteld. Nou ja, hersteld moet uh, moeten dat is een groot woord, maar we moeten, er, we moeten door en ik kan wel erin blijven hangen op dit moment. Maar dat heeft op dit moment helemaal geen zin. Het rouwproces dat komt wel uh, na de spelen en ik denk dat het dan ook nog wel een keertje binnenkomt. Maar uh, we moeten nu gewoon door en we hebben nog andere afstanden die we moeten rijden. Dus uh, focus is daarop. Jorien neemt natuurlijk, had ik het ook met haar over, het gevoel van die gouden medaille op de lange baan mee naar het short ijs. Met wat voor gevoel stap jij morgen op dat ijs? Ik merk wel aan mezelf dat ik wat rustiger en wat, uh, wat stiller ben uh, richting, uh, richting morgen en... Uh, ja, ik, uh, ik heb er heel erg veel zin in en uh, nou, we gaan het zien morgen. En wat is dat dan? Uh, dat we even niet de stuiterbal, Suzanne, zien, maar de, de wat rustiger, Suzanne? Is het toch de spanning dan? Ja, ik denk niet dat, je, dat ik mag ontkennen dat, natuurlijk, dat ik zenuwachtig ben. Maar ik denk dat dat ook niet uh, erg is op de Olympische Spelen. maar zolang het een gezonde spanning is en alles maar onder controle is en het schaats gaat heel erg lekker... en daar haal ik een super positief gevoel uit. Maar het is de spanning die eigenlijk te maken heeft met jouw eigen verwachtingspatroon voor die afstanden? Ja, dat denk ik wel, dat denk ik wel, ja. Minutenlang rijden ze samen rondjes op het middenterrein van de shorttrekbaan. Jorien Termors en Suzanne Schulting. De tranen zijn bij het jonge talent. De bemoedigende arm om de schouder komt van de veteraan. Uh, ik had gewoon even met Jorien over morgen. En, uh, ja, morgen is voor mij natuurlijk, het is, uh, er komen mijn afstanden eraan. Dus de spanning die neemt ook wel toe. Dus uh, Jorien die gaf me wat tips en uh, daar heb ik al veel gehad. Ja, en dan tennis. Roger Federer is de nieuwe nummer 1 van de wereld sinds vanavond. Opnieuw, hij was het al een keer. En hij veroverde die plek door de winst op Robin Hazen bij het ABN AMRO-toernooi. Marcella Mesker sprak na de wedstrijd met Hazen. Hoe is het met je, Robin? <laughs> nou, ik heb me wel eens beter gevoeld. En, uh, niet zozeer omdat ik ziek was de hele week. Dat ging eigenlijk nog wel vrij aardig. Uh, maar ja, je, je, ik heb de hele week alleen maar mijn wedstrijden gespeeld...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 Want uh, het leek erop dat je aan het eind van de tweede set er echt last van kreeg. Want je begon natuurlijk geweldig aan de partij. Ja, nou ja, de adrenaline helpt ook. Uh, dus je, hè, je bent ook uh, ja, uh, zoveel publiek, het is helemaal vol. Je, je kijkt heel erg uit naar deze wedstrijd. Ik begon goed. Ja, en dan, uh, dan, dan voel je alles wat minder. Ik sta lekker te tennissen. Ja, en in die tweede set dan begin je op een gegeven moment... Uh, uh, de concentratie viel wat weg. Nou, dat komt denk ik ook echt omdat ik wat uh, moeier ben dan normaal gesproken. Uh, ja, en dan ga je de pijntjes wat meer voelen. En dan ga je er misschien op letten. En, ja, en van het een komt het ander. En, uh, ja, en dan speelt hij, laat, hij ook nog even weer een tikje beter. Ja, en dan, uh, ja, dan is het op een gegeven moment gewoon voorbij. Wat vond je van de atmosfeer? Hoe heb je deze wedstrijd beleefd? Want het was natuurlijk een hele bijzondere avond. Ja, nou ja kijk, het is voor mij al gewoon bijzonder dat ik een volle ahoy in Nederland... een eigen land tegen ja, uh, nu weer de nummer één van de wereld uh, staat te spelen. Um, dat, dat was gewoon al ontzettend gaaf. En uh, uh, dat hij voor de nummer één plek speelde, ja, daar, daar zat ik mm, ja, niet echt mee. Of daar zat ik niet aan te denken. Uh, maar ik zat uh, ja, te genieten. Maar ja, als je op een gegeven moment echt pijn hebt en elke keer weer... en je voelt die steek... Ja, dan wordt het genieten wel iets minder op een gegeven moment. En, uh, maar ja, ik heb gewoon alles gedaan en, uh, en meer zat er uiteindelijk dan vandaag toch niet meer in. De beelden van de wedstrijd gaan de hele wereld over, hè? Dat is toch ook leuk voor jou, ook al heb je verloren. Ja, nee, ik, heb een, uh, ik heb gisteren gezegd, ik, ik hoop dat ik er een, uh, uh, een, een wedstrijd van kan maken. Nou, ik denk dat ik dat heb gedaan. Uh, maar ja, de, de tank was leeg. En uh, ja, wat ik zeg. een andere wedstrijd of ander toernooi had ik misschien zelfs opgegeven. Uh, ik, ik hoop niet dat er beelden zijn van het overgeven in de derde set. Uh, maar ja, waren dat, er wel. Nou ja, nou ja dus, uh, dat, dat zegt genoeg dat ik uh, heel graag wilde. Uh, maar dat, dat de tank echt leeg was. Ja, en het fenomeen, zoals Robin Haase hem noemde, Roger Federer, was blij... maar ook wel erg uh, nerveus geweest. I think today I was a little bit nervous but may, I mean maybe a tiny bit more than normal but uh, not like crazy like maybe I was before the Australian Open today I I woke up and I watched the Olympic games watched the uh, uh, Holland win another gold you know I watched that and then also Switzerland had a great day so I was watching a lot of the highlights there so I think that distracted me from uh, my match tonight Toslots Didrik komd erin ja, morgen gaan de Olympische Spelen gewoon weer verder zonder schaatsafstanden... maar wel met medaillekansen voor Nederland. Jillert Anema hij gaat in actie komen op het onderdeel matchfixing bij de mannen. Dat begint morgen om twee uur en Anema is de titelverdediger. Vier jaar geleden in Sochi matchfixte hij naar het goud. En hij moet morgen als eerste. En hij moet ervoor zorgen dat de ijshockeywedstrijd Canada-Rusland in 3-3 gaat eindigen. Nou, dat heeft hij al eerder laten zien dit seizoen. Dat was op een laaglandsbaan, maar toch... Dus hij heeft het in huis. Maar ja, Dragan Korimov uit Tsjetsjenië, de wereldkampioen... die gaat er misschien voor zorgen dat Olga Horst en val komt bij de reuzenafdaling. En ja, dan kan het wel eens heel uh, raar gaan lopen. Morgen dus Jillert Anema. En ik lees zojuist dat er is afgesproken dat hij zilver gaat winnen. Dus toch weer een medaille voor Nederland. Straks Het Oog met Max van Wezel. Fijne avond. Dag.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 Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. Veel succes, netje 06. 18 plus, speelbewust. Als je met z'n drieën naar een klus moet... kan je natuurlijk een van je collega's in de laadruimte meenemen. Kijk uit, Bob. Hobbel. gaat oh. die. Of je kiest voor Citroën Berlingo met maar liefst drie zitplaatsen.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 Hollandse meesters missen niet. Haal meer uit je carrière. Ga naar rsm.nl/slash radio 1. NPO Radio 1.